Goedemorgen, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Hoe is het afgelopen met tot slaafgemaakte families na de slavernij? Dat proberen Nederlandse onderzoekers in kaart te brengen. Een boel vrijwilligers gaan handmatig namen, data en plaatsen uit 300.000 oude documenten uit de burgerlijke stand van Suriname digitaliseren. Een heel werk, maar dat is het waard, zegt een van hen. Nou, het maakt het eigenlijk inzichtelijk en overzichtelijk... Het wordt makkelijker zoeken straks. Het is even doorbijten dat we met z'n allen gaan invoeren... Maar straks hebben we er allemaal profijt van. Onderzoekers bijvoorbeeld, maar ook mensen die zich afvragen wat er met hun familie is gebeurd. Rond deze tijd gaat in de rechtbank in Amsterdam het proces tegen Rido Taghi weer verder. Het is de eerste zitting sinds de moord op Peter R. de Vries. Die was vertrouwenspersoon van de kroongetuigen in dit proces. Verslaggever Matthijs van der Wiel. Toch zal de moord iets zijn waar, ik kan me niet anders voorstellen, iets over gezegd zal worden door de rechtbank. Anders zou het een, een hele grote olifant in de rechtszaal zijn vandaag. Het AD maakte vanochtend appjes openbaar die kroongetuige Nabil B. vanuit de gevangenis heeft verstuurd. Daarin praat B. veel over zijn onderhandelingen met het OM en zijn pogingen om iets te verdienen aan zijn getuigenissen. Kringloopwinkels hebben goede zaken gedaan tijdens corona vorig jaar, schrijft de krant Trouw. Hoewel winkels door de lockdown vijf weken dicht moesten, verloren ze maar weinig omzet. Ook werden er net zoveel spullen ingezameld als het jaar daarvoor. Veel mensen ruimden in coronatijd hun huis op. Merkte ze destijds ook bij deze kringloopwinkel in Den Bosch, want daar was het super druk. De mensen die staan echt smorgens flink in de rij om hier binnen te mogen. Het serviesgoed, het glaswerk, speelgoed, met name het plastic speelgoed, daar word je echt helemaal door overstelpt. En ook kwamen er meer banen bij in de kringloopwinkels. Het weer nog, zon en wolken wisselen elkaar af. Aan het einde van de middag kan het in het zuiden gaan regenen. Het wordt warmer dan de afgelopen dagen met 22 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je 5 minuten vertraging op de A7 Zaanstad-Hoorn tussen Purmerend Noord en Avenhoorn door een kapotte vrachtwagen. En op de N242 van Heerhugowaard naar Alkmaar bij Industrieterrein meer 3 kilometer. En de vertraging is een minuutje of 10. En tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. Ja. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort een zom. zom. zom, zom. zomerhit. Zom, zom. dit is de zomer van ZFM met nu in Zandvoortse zaken de kant nog wel show. ZFM, het geluid van Zandvoort.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 Summer is over. voor maar niet voorbij hoor. Oh, voor jou niet, Ger, wat hoor ik nu? Dat <laughs> is voor jou nog niet heel voorbij. Het is in Noord-Spanje, jongens. En oh. uh, nou ja, Frank weet waar ik zit. Ja. En, uh, ja, het is ongeveer de mooiste plek van, uh, van, heel, uh, van heel Spanje, denk ik. Ja, dat nou, dat, dat vinden wij, G. En ik, ik steun die motie de helft ook van harte, want dat is Dankjewel. ook zo. Ger. Maar hoe is het weer daar momenteel? je verjaardag? Wat zeg je? Hoe is het weer momenteel? Van harte ja, gefeliciteerd, Ger. Het, het breekt nu weer helemaal open. Het is uh, ja, wel een topdag, hoor. Oké, okay. ik, ah, ik, top. ik zie vandaag geen problemen. Nou, hey, dat Ger. Is je bent 67 dus geworden. Van harte gefeliciteerd. <laughs> maar dit is je pensioengerechtigde leeftijd. Ik had hier wel een cadeautje verwacht. Een beetje. Een beetje je begint nu eindelijk een beetje geld te verdienen, maar iets weggeven, ho, maar dan vlug je lekker naar Spanje. Ah, reken, hij, heeft <laughs> hoog, hij, heeft, hij heeft al een half jaar oud. Heb je al een, ja, oude, een half jaar oud? Oh, ja, ja, ja. Jij, uh, Hans, ben jij al een half jaar ouder als Ger? Nee, Hoe is, uh, is hij een half 66, jaar? 66, ja, vier maanden was het voor ons. Dus dat is voor Ger ook, neem ik, ik. aan. Oh. Ik zit hier in de buurt van mijn ondergang. Ik, worst, ik, <laughs> ben... De ik ben 67 geworden vandaag, jongens. Potten. Ja, dat ja. is wat. En het is natuurlijk... Uh, dat, zijn, dat zijn geen sinecure. Nou ja, ik, ben, je niet. ik kan erover meepraten. Je bent officieel erg. met pensioen. We hoeven je, je volgende week ook niet te zien. <laughs> nou, we strijder natuurlijk met Hans samen ja, ja, ja, ja, ja. ja, je kan nu weer uh, met een gerust hart naar binnen Alle Grand Prix uh, spullen zijn uh, weggeruimd dus, ja, hoor, De, de is rust weg. is wedergekeerd ja, De enige bordjes die er staan zijn de vom supply bordjes Wat zeg je? De, de vom supply bordjes, die staan er nog Oh, gelukkig, dan weet ik in ieder geval waar ik uh, mijn Foms heen moet brengen ja, dus Dat ik weer terugkomt. Nou, geef we wensen jou en Sis natuurlijk een enorm fijn verblijf daar Dankjewel. En uh, Dankjewel. nou Dankjewel. Mike Koopman en Rens in aantocht nog. Dus het wordt heel gezellig. Ja, hoort siskans ja, ook of niet? Het, het is wel gezellig en het wordt nog veel, nou, veel. Het wordt wel. Ja, lekker mooie ja. dag. hoort siskans ook? Nee, Siska, ja, die kan uh, even meeluisteren. Wat moet ze met zijn oude man? <laughs> hij zegt: Wat moet ze met zijn oude man? <laughs> ze woont gewoon met een pensionado samen. Ja, maar hij kan een kunstje. Nou, het valt erg mee hoor. Ah, Genieten van Siska. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Maak er een mooie dag van. Dat gaan we wel zeker lekker. doen, jongens. En jullie ook. Kijk, ja. uit, kijk uit met het aansteken van die kaarsjes dat je je klauwen niet verbrandt. 67, hè? Jeetje, en, en het bos in de fik steekt dat er nog niet brandt. Het brandtelarm gaat af als je alle kaartjes aansteekt, ah, die Tegen de 67 ga je een beetje trillen, hè? Ja. <coughs> Geniet ervan, man. Ja. Moeten er we nog een nummertje voor je draaien? Nou ja, ik zou die plaat nog eens. 7, draaien. Dus dan nog de peper ik het er nog eens in. Ja, precies. Nog een keer die summer dus over? Nee, toch? <laughs> ik ga twee keer We gaan een heel mooi nummer draaien. voor je draaien. ja, ja, ja. Ik, ik, ik, ik heb nog wel iets uh, klaarstaan. George Michael. Wel een goede keuze. Ja. George Michael en Mary Jane Blige. Vind je dat wat? Altijd goed. Oké. Okay. Als we het maar hits zijn. Geniet ervan, jongen. Oké. Goed. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens.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 Ja ...jarige jobje ergens in Noord-Spanje, Mary J Blights en George Michael, nummer, ja. mooi nummer. Prachtig ja, prachtig, heel nummer. fijn. Maar doet hij iets van? Ja. ja, van zijn AOE ja. blijkbaar. Uh, blijkbaar wel. <laughs> nou, avond van het pensioen wel. mag ook uh, er wel zijn, denk ik. Hé wow. Hey guys, wij hadden, vroeger hadden wij uh, thuis een papegaai. Die heette Jacob. Jacob, Jacob. Dus Jacob we hadden ook een parkietje met een papegaai kon praten. Ja. Grijze roodstaart. Uh, nee, dat is uh, een groene... van ARA. Ja, zo'n huis en een keuken. Ja, groene roodzaad. Mijn vader kon er alles mee doen. die kon op zijn rug leggen. Van, nou, mijn moeder, als die in de buurt kwam, haalde die uit. Of, ja. of mannetjes, vrouwtjes. Zei, ja. bizar die hecht zich Ja, we doen. hebben een grijze roodzaad acht jaar lang, toen ja. die boos wegvloog. Ja, dus ja, en we hadden dat. een pakietje dat praten ook. En dat kon, was echt goed te verstaan. Dus vogeltjes, parkieten. Maar er is nu ook een dier gevonden in Australië. Een eend Ook een vogel. En die kan ook geluiden imiteren. Dus een Leidse onderzoek heeft uitgezocht. Um, en deze uh, een muskuseend, uh, de zangvogels, kolibries, die kennen al. Dus een hoogleraar van de universiteit in Leiden. Heeft de muskuseend opgespoord en die eend uh, kan zeggen... You bloody fool! Zo. En, ja, uh, you bloody fool! Goed, maar hij kan dus ook andere geluiden imiteren. Dat dus ons pakketje. Bijvoorbeeld zoals een dichtslaande deur. Of uh, oh, ja? Ja, ze imiteren natuurlijk gewoon geluid die ze horen als jij auto niet start en dan kan die papegaai of die in dit geval muskus 1 het nadoen geweldig er wordt natuurlijk ja. heel vaak ook vaak verhalen over inbrekers die dan binnenkomen en beginnen zijn papegaai uh, gekke geluiden te maken en ze weg dus eigenlijk die dat al wist was Walt Disney Walt Disney zeker lang geleden één ja, ja. Ja. ja en jij verstaat het niet begrijpen ja. ja. geweldig ja. dus dat ja, nou ja, mooi verhaal, mooi verhaal. Maar uh, huisdieren, hebben jullie een huisdier ook? Ik heb er ooit een gehad, een kat. Een kat? Ja, ja op dit moment niet. Ja, over, Ik heb over, kat, over katten gesproken. Ja. Hebben jullie gehoord in schiedam dat die kat uh, na 52 dagen het huis uh, ontvluchtte. Er waren mensen die hadden een huis gekocht en die uh, vorige bewoners die waren weggegaan. Maar vergeten die kat uh, mee te nemen. Oh, dus na 52, na 52 dagen... <laughs> Uh, bij dat huis weer geopend en er vlo vlogen katten weg. Helemaal sterk vermagerd, dus twee, 52 dagen. Daar oh, ja, hebben misschien oh. een paar muizen gegeten, maar ja. verder helemaal niks. Yes. Maar opgevangen door de dierenbescherming. dus mm. uh, is helemaal goed gekomen, maar 52 dagen zonder eten. Ja, Wij zin. kunnen drie weken zonder water. Nee, zonder, zonder, zonder, zonder eten. Voet, ja, zonder eten. Maar drie we. dagen zonder water. Ja. Drie dagen maar, ja, zonder Wij vocht. Wij kunnen drie dagen ja? zonder vocht in principe. Mm. Maar drie weken zonder eten. Dat ja, voor ja. ons allemaal wel beter zijn. Kijk. Ja, ja dat weet ik er zijn natuurlijk ja. mensen met dieet. Zo'n jabak, allemaal mensen. Boeken <laughs> hebben geschreven. Maar het is maar één dieet. VDAM-dieet. vreten helft minder dieet. Ja. En ja. dat is eigenlijk waar het op En Je hebt gelijk, ja. Ik denk dat heel veel mensen dat uh, beter zouden doen. dan uh, Want je kan namelijk wel alles eten. Gif bestaat niet. Maar het is de mate waarin je toegediend nee, hebt. Ja, ja, ja. Of tot ja. je neemt. Ja, onze kat heeft trouwens ook al eens opgesloten gezeten bij de buren. De buren hadden zo'n luikje. Zo volgens mij zo'n elektronisch luikje, waardoor je wel naar binnen kon. En weet ik oh, Dat je op je iPhone kan zien dat de kat thuis is. Nou, dat, ja. Ja, dat is een ja. soort luikje. En, die, en onze kat is ja. nou wel naar binnen ja. gegaan, op duistere manier. Maar zij waren op vakantie. Waar? onze kat er al drie dagen kwijt, inderdaad, uh, bij de buren. ja, Nooit, ja Die kwamen terug van vakantie. En toen lag er een hele grote boeboe -boe wakker op de bank. Hij moest <lacht> bij de buren. Hij moest ja, hij ja. moest een en lag daar. Want hij moest natuurlijk gewoon kank en een beetje... Nou, kat heeft ook nog negen levens. Hè. Dus uh, eigenlijk kunnen ze gewoon bijna 500 dagen zonder, zonder eten. Ja, dat kunnen al zeggen. 9 keer, en 9 9 keer, bijna onsterfelijk. Ja, dat is ongeveer. Ja, dus ja. Ontspeel, uh... ja. ja, ja. Dus ja maar Hamilton ook, uh, of niet? Of komt dat door die. Uh... Hamilton ook 52.000 ja. zonder eten? Ja, ah, ik weet het niet. Nee, maar zonder zonder negen levens. Nee, ja, negen ja. levens? Ja. <laughs> nou ja, we hebben het er zo nog wel even ja, over. Ja, ja. Maar uh, ja, het, is, uh, het was een bizar ongeluk. Maar goed, daar hebben we het straks nog wel even over. Ja. Over oh, Spankje, beheerlijk. Uh... Um, units, units mee. Ja, ze uh, zijn dus niet zo zoet kuk. gelukkig. Kuk. Nou, echt, seriously? <laughs> ja. Ja. Je ja. zei van een goede bakker in Haarlem. Uh, ja, dat zou eigenlijk net op een pakje sigaretten. Zou er een waarschuwing op het doosje moeten zijn? Niet geschikt voor mensen met diabetes type 1 en 2. Er zit zoveel suiker in dat als ik een harde wind laat... dat er een zakje suiker aan oh. me komt. Ja. <laughs> suiker zit er in deze cup. <laughs> Daarom ben ik ook blij dat ik ja. mijn koffie ook zwart ja, drink en, op, ja. zonder suiker of wat ja, precies, dan ook. precies dus jongen, dat zit er overal in. Dus ja, je hebt het uh, eigenlijk niet, niet nodig in de koffie. Maar als je een licht ADHD gecertificeerd bent en je eet hier zo'n halve schijfje van op dan ja, gewoon, uh, de stuif die je gewoon de hele normaal, ja. hoort. <laughs> maar wel heel lekker Frank, dankjewel. Heerlijk, heerlijk. Ja, volgende week is Ger aan de beurt. Ja. <laughs> <laughs> uh, zullen we dan toch maar even een stukje muziek ja, Ik zou het gewoon doen. Ik vond het prima. dan.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 Uit uh, wat nou, langere geleden Madonna met music heren. We hadden het vorige keer ook al even over al die gender-toestanden uh, die, uh, gender, uh, toestanden ja. die ja. momenteel erg in de actualiteit zijn. Mm -hmm. Maar ze hebben nu ook uh, non-binaire tampons. Heb je het Dat een plaatje Engelse had verpakking. ik gezien, ja. Dat is een Engels van ons, ja, weliswaar. Ja. Maar het staat ook op uh, non-binair, non mm -hmm. uh, gender neutral. En just find a hole and hope for the best. Oh, nou, dat vond ik zo'n grappige slogan. <laughs> we kunnen het helaas niet visualiseren. Dan moet je toch wel even heb opletten met welk uh, ja. gat je in het uh, stopt. Ja. <laughs> Heel veel. Uh, daarom staat erbij, hoop voor de best. Ja, prachtig. <laughs> nou, jongens, met alles wat we nu aan doen, uh, wat er allemaal zit in de genderversificatie, uh, als het er aankomt, is de kans groot dat we, als we twee generaties verder zijn, dat we gewoon allemaal een kloaka hebben. Ja. En wat gezet... is dat, een kloaka ja? Ik kan Frank heel goed uitleggen wat een oh. cloaca is. Een ja, ja, ja Je had al een broodje, broodje kipkloaka. vroeger. Kloaka is dus een, een lichaamsopening waar zowel eieren... dat ze een, een kalkoen heeft, een ja. maar, dus, dan krijg je En Een haaien ook, dacht ik, hè? Ja, dat zou kunnen. Ja. Dat is gewoon één gat. Gewoon niet, we hebben nog geen anus meer van penis. Dat is gewoon één gat. Ja. Dat is het. Ja. De kloaka. Daar nou, hebben we van alles gezeik af. Ja, dat is beter ook, denk ik. Ik ben ja. alleen bang dat eieren gelegd dan. Dus <laughs> ja, als ze maar niet uitkomen. <laughs> Het zal wel een dubbele dooier worden dan met de kop van ik, wil, ik, ik, ik wil die broedmachine dan wel jou bij jou uh, thuis zien. Dan, uh, dat, nee, ja. Ik ben toch heel benieuwd, als mijn gelegen, wat er uitkomt. Ja, je dat weet Ik een weet beetje denken aan die, aan die ja. automaten of de kinderspeeltjes. Kortje gooien, dan er zo'n ei uit. Je wist nooit wat erin zat. Nou, nou probeer het eens dus bij een kip zo. Ik denk meer aan zo'n kermisautomaat waarbij je dan met zo'n grijpertje zo'n ei eruit moet pakken. Ik heb zo'n automaat gekocht net op de marktplaats. Ik heb zo'n ding gekocht waar je... Met een grijper? Nee, zo'n grote automaat met zo'n draaiknop. Met zo'n draaiknop. Ja, ik heb er één met snoepjes gekocht en één met... Er zit een verrassing in. Gevuld hem wel. Hij <laughs> <Okay>. heeft <seriously. laughs> hey, ja, dus ik, ik moest hem hebben. Moest Post, gewoon... een cookie en Gumball. Hij staat, ja, oh. maar, ja, staat nu naast mijn flipperkast. Een beetje ah. jaren 50, 60 gevoel. Ah, ja. maar als nou nietjes, neefjes, kleine kinderen ja. komen... krijgen ze mijn mij een eurootje. Sterker nog, ik vraag hun ouders een eurootje. Ja. <laughs> ja. Ja, hey, ik moet er wel iets verdienen. verdienen. Ja. Dan verdienen. Ja. En dan kunnen ze een verrassing krijgen. Goed, die, die flipperkast die heb ik wel eens bij jou binnen zien staan... Uh. Ja, maar yeah. dat heb ik natuurlijk... Uh, mijn goede vriend Hans Klok. Yeah. Uh, die heeft me destijds geholpen met het ophalen van die flipperkast. Want het leek me leuk, flipperkast. Yeah. Weet je wel, een beetje sentiment. Uh, dat ging niet helemaal goed, want hij heeft er nu geloof ik 23. Wie? <ount influence> ja, Hans. Hij is wel leuk, is wel Ja, ik vind het ja. altijd mooi. Ja. Mensen met, met wat dan ook verzamelen, maar die een bepaalde verzamelwoede hebben. Ja, ja. Ja. Ik, ik heb, het me altijd. Vroeger hadden wij, was het van Zigarenbandjes. showroom? Beltjes. Ja, programma show vroeger. Ja? Ja. ja, dat was natuurlijk fantastisch. Of Paradijsvogels, hoe heet het? Ja. Ik heb ook een, een, een goede kennis van mij, die uh, neemt wat meer ruimte in een Posthails. Ja. Maar die had bijvoorbeeld uh, elk jaar een, een, een Imperial, wat een topmerk van Chrysler was. Mm. Op een gegeven moment had hij 39 oh. van die auto's. Ze hadden er eentje, Maar Die zijn allemaal 6 meter lang, die dingen. Ja. Waar zet hij ze dan? Nou, hij is die stonden bijvoorbeeld één lood in het plaatsje beneden Leeuwen bij een ah, boer, ja. oh, die stond ja. vol. Een andere lood, er staan er acht <laughs> in de parkeergarage ergens in Hilversum. Hij heeft er drie in de garage naast zijn huis. Geweldig. En uh, die hadden een, een 62er. Die uh, had nog nooit een druppel regen gezien. En de bekleding zat nog in het plastic. kun je je voorstellen? Die <laughs> ja, <ja. in> 62. <laughs> maar de vraag van is: die man getrouwd? Nee. Nee, ik wou, ja, precies. Nou, dat was Ja, met die auto's met die auto. Maar ja, maar zijn vader en moeder die hadden dus één zoon, Co. En, en die man was dus wel getrouwd. Maar die, had, uh, die co heeft had geërfd van, van zijn vader. Die passie voor, uh, nee, nee, nee. voor gemotoriseerd vervoer. En met name dan uh, dat type Amerikaanse auto. En uh, als je daar kwam. Het hele huis lag van boven tot beneden vol met Amerikaanse onderdelen. Ja, er, die zat moeder die zat alleen in. maar uh, logo's te breien of te haken. Of kussentjes van zo'n Amerikaanse eagle. Zo'n adelaar. En gek met huisdieren. Ze hadden drie katten. En die, die oude de Groot, een, een man met een, een mislukte heupoperatie, Alpinopets, helemaal over zijn hoofd getrokken. Een scharig Colbertia met van die speltjes op en zo. En die man was een uh, gepensioneerd uh, gereedschapsontwerper. En die leefde echt voor die auto's en voor zijn katten. Hij zou zelfs een hele collectie auto's wegdoen uh, om, om te voorkomen dat er iets met zijn katten zou gebeuren. Ja, en dan ging ook gepassioneerd. Uh, ja, en kippetjes en konijnen en had een stuk bos ergens bij Soest. En er stond midden in zijn bos stond een klein kipcaravanetje. En zomers ging die daar naartoe. Maar een kat die wilde niet in de 62er, maar wel in de 61er. Dat meen je niet? Ja, en die ging dan uh, mee. Hij zei: Ja, ik heb, ik heb van uh, Groningen. Ik heb vandaag maar even de 61er naar buiten gereden. Want uh, KJ, Karel-Jan de Kat. <laughs> die, die, die, die, die, die ligt niet graag de in de, de, de, de 62er. Dus we zijn heel even naar het bos gegaan. En dan rijd ik daar uh, door, door Hilversum om eruit te komen... dat het niet eenvoudig is. En dan ga ik vaak even naar de kant. Want me, achter mij zijn allemaal mensen die moeten nergens heen. <laughs> en die hebben haat. Die proberen mij op te duwen, maar ik ben toch de grootste. Maar ik ga dan graag even naar de kant zodat iedereen mij weer voorbij kan in dat mooie man. Hun dus ja, ja, ja. verhalen vertellen ook uit de oorlog en zo. Verzamelaars, net als jij. Verzamelden ja. ook auto's. Nou, maar... ik zou 39 zou mij dan. Uh, Hoe vond ik... jij er, Frank, eigenlijk? Ja, gewoon twee. Twee? Nou, ja, nou, ja, dat, dat is, is helemaal hard. Ik heb het ook gelezen, Hans, dat jullie er drie of vier ja, ja, ja, onderweg. Ja. Ja, ja, ja, verzamel jij iets, Hans, eigenlijk? Nee, eigenlijk niet. Maar weet je, vroeger was het speldjes, sleutelhangers, sigarenbandjes. Ik een ijskastmagneten, dat kan ook nog ja. gewoon. Dat neemt namelijk niet veel ruimte in. Maar, maar, dus Hans verzamelt flipperkasten uh, 23, dat heeft gelukkig Geweldig. ruimte. Ja, en hij heeft er dan en een in Portugal staan, heeft hij die al gehaald inmiddels? Nee, volgens mij niet. Moet je, ja, ja. Maar ja, zo Porta, gek worden mensen als ja. ze naar Portugal een ruime flipperkast op te halen. Ja, ja ik was toevallig was toch in de buurt. Ja. Zo, ja. <laughs> <Fantastisch>. <laughs> Jij weet hoeveel het in is, de met ja. ja. flipperkast. Herren, mooi zo'n pas. een plaatje op Jaap. Mo ja. Moet ik er alweer een opzetten? Nou, ja, ah, wat dan? dan wil je Ja, nou ja, dan dan, dan, ja oké. Okay, dan moet wil ik een verhaal vertellen. Nou, ik, ik, ik, ik heb uh, geen, uh, geen verhaal op dit moment. Uh, Verzamel uh, jij iets? Of ik wat verzamel? Ja, ik. Uh, uh, ik verzamel muziek. Ja, ik verzamel eigenlijk in feite muziek. Ja, dat, dat, dat is een beetje. Uh, ja, maar, muziek, uh, uh, <laughs> wat zeg je? Nee, nee, ja, nee. Ja, Rumper, nee, ja, nee. ja, de grote kutmuziekverzamelaar van Nederland. Ja, de grootste kut. Nou, dan is dit. Uh, is dit dan zeker ook uh, kutmuziek? Nee, ik we, nee, eerlijk, nee, eerlijk nee, gezegd nee, nee, nee. nee. Paul McCartney en Michael Jackson met CCC. Ja. C, C. Cardi en Michael Jackson. Uh, dat bracht de tijd op... Uh, nou, wat is het? Drie over half elf. Denk dat het uh, tijd is voor... Hey Hans, oude rups. Wat gebeurt er allemaal op sportgebied? <laughs> uh, ja, er nou, ja, is er maar... op gebeurd, afgelopen weekend. Nou, ja, uh, het uh, is van, uh, van de baan af. Uh, nou, gemet. daar gaan we het zo nog even heel even over hebben. Ja. Maar uh, het moment was natuurlijk uh, de clash tussen het Verstappen en Hamilton. De grote twee uit de Formule 1 op dit moment. En... Uh, ja, deze race zal de, de geschiedenis ingaan als, uh, met, met dat ongeluk. Want uh, ik weet niet of jullie dat nog herinneren. Senna en Prost in ja. 1989 ja. in Japan. Ja. Die beide in dezelfde bocht eruit gingen. Laatste race voor het kampioenschap was dat. En, uh, ja, die, die beelden staan mij ook nog uh, helder voor de geest. Zoals dit ongeluk ook uh, uh, echt de geschiedenis ingaat als uh, ja, uh, de clash. En we zullen het meer zien, waarschijnlijk, hoor. Toch uh, uh, de komende... Wat is, wat, hoeveel hebben we er nog? Geloof ik, acht races. Ja. Uh, het is nog niet beslist, laat ik het zo zeggen. Nou ja, wie is de schuldige? Nou ja, uh, Verstappen werd uh, uh, bestraft. Hè? Uh, drie plaatsen in, in Rusland. Mm -hmm. uh, ik zou zeggen dat Verstappen ietsje meer schuld had dan, dan Hamilton. Maar ja, Hamilton was... Uh, uh, uiteraard uh, uh, trots op de stewards... Hè, de, de, na die uitspraak. Uh -huh. uh, daar kun je ook uh, wat bij denken... want wat er in Silverstone gebeurde... Uh, ja, dat hij Max van der Baan reed. En daar... Dat telt toch uh, niet meer? Dat moet je toch... Je kunt de straffen wel vergelijken. Ja, vergelijken. Maar dat ja. Zijn, ja. Rit, drie gridplaatsen... op <coughs> tien seconden. Nou, maar Volgens en, mij is het zo, dat klopt helemaal wat je zegt. Maar als we allemaal... en dat heeft heel Nederland last van als we die oranje bril even ja, afleggen. Want jij zegt ook niet letterlijk... Louis Hamilton een 60-40, dus het was 60% schuld van Max. Ik heb de animatie gezien, hè? Ja. We gedaan. En als je naar ja. de animatie kijkt, uh, is het wel Max die gewoon uh, te snel ja, is. Iets, uh, maar, ja, sommigen zeggen dat... Uh, hij lag er nog niet voor. Damon Hill heeft gezegd dat, het, uh, dat hij het om? express deed. En, uh, Max? Ja, Max heeft gezegd. Ja, dat zou zomaar kunnen, ja, maar dat zullen niet, we nooit horen. Hem, nee, dat zullen we nooit horen natuurlijk. En het is ook moeilijk te bewijzen. Maar het was natuurlijk wel een vreemd ongeluk... omdat Max 11,1 seconde in de pit had gestaan. Hè, maar niet die ja. de pitstop. En later nog helemaal tot 4,3 seconden of zo. Dat ja, hij uh, het bijna uit het nooit meer goed dus kon maken. Dus het was wel heel, heel toevallig... dat ze elkaar in die eerste bocht weer troffen. En ik denk dat... Ja, ik durf het niet hard op te zeggen. Maar het zou kunnen dat Max gedacht heeft van... Uh, ja, ja, als, als, hij, dan niks. als hij als eerste weer weggaat, dan, dan, dan ben ik uh, gezien, weet je wel. Iemand ja. zei tegen mij, ja, dat is Hemel. Ik zeg, de Hamilton heeft geen enkel belang om dat te doen. Nee, nee, dat is waar. Nee, nee, Hamilton heeft nee. geen belang om achteraf nee. te, te rijden. Nee, Max nee. heeft wel een belang om hem eraf te ja, rijden. Ja, nee, absoluut, dat is waar. Dat is waar. En uh, ja, hij had de pech dat hij over die, die broodjes reed he, Waardoor ja. hij eigenlijk een, min of meer een klein beetje gelanceerd werd. En waardoor hij op dat wiel van, uh, van, uh, en van Hamilton velo. kwam. Op, ja, gelukkig op de Helo. Ja, Max werd ook nog aangevallen dat hij niet even keek uh, of vroeg aan Hamilton hoe het met hem ging. Maar ja, Max zei later: van uh, ja, hij probeerde nog steeds weg te komen, is achteruit. Ik zag wel dat hij er gewoon uh, bij was, dus ik ben maar doorgelopen. Ja, ja dat kun je natuurlijk wel ook zeggen, natuurlijk. Hè. Maar een hoop uh, Engelsen op Twitter, et cetera, die waren enorm kwaad op stappen. Dat nou, niet uh, even naar, naar die Hamilton toe zal ik een koffie voor je zetten? Nou ja, bijvoorbeeld, zullen we staan, een broodje eten? Nou ja, ja, ja. Eigenlijk een Een broodje Ja. Zoiets, ja. Je had de Noritie kunnen opzetten straks. Ja, zee hello. Ja, ja. Of uh, die reclamespotten uh, waar Frank Rijkaard en Rudy Vuller ooit nog eens een keer uh, oh ja, met elkaar boter, de boter aan het... Met echte aan ja, ja, tafel. Ja, ja. Ja. Nou ja, goed, in ieder geval, uh, uh, Ross Brown, uh, Brown, uh, Brown uh, de grote man van de Formule 1, heeft gezegd van het is te hopen dat ze gaan uitvechten op de baan. En dat het niet alleen maar voor de stewards uh, ja. uh, zal komen. En daar heeft hij heel gelijk in natuurlijk. Maar ja, uh, Alonso en Hulkenberg, uh, die hebben allebei dat het was een race-incident. Uh, ja, dus eigenlijk geen goede aan te wijzen. Nee. Ja je, kunt er, ja, je kunt er eigenlijk alle kanten mee op met dit ongeluk. Weet je. Ik had het gelaten gewoon. Ja, ik had het ook ja. wel gelaten. En uh, nou ja, de drie uh, strafplaatsen voor, voor Max in Sochi hoeft niet zo heel erg veel te betekenen. Want waarschijnlijk gaat hij daar ook zijn, zijn motorwissel doen. Waardoor die helemaal achteraan start. En dan krijg je een, uh, misschien een hele mooie inhaling. Ja, maar je, goed, handen, je, je kunt je inhalen, begrijp ik. Je kunt dat redelijk inhalen, ja, dat klopt. Ja. Maar het is echt wel een, een Mercedes circuit. Het is nu voor de zevende keer wordt het gehouden, he, sinds 2000. 14 rijden ze daar en het, eh, al die zeven keren heeft Mercedes daar gewonnen. Dus. Maar dat betekent dus, want jij vertelde dat Hamilton moet ook nog een motorwisselsen moest dan dus hebben ze allebei. Een Waarschijnlijk nul, wel later. Hebben ze allebei een, ja. een, ik noem het even een nul punten race, maar een race van Ja, dus race, dat ze achteraan moeten starten. En uh, net zoals eigenlijk Bottas nu ook gedaan heeft. Hè, in, uh, nou ja, die je ziet het. Hij werd gewoon uh, nog ja. derde. Dus dat is op zich wel knap natuurlijk. Hè. Uh, niet vergeten dat uh, de, de winnaars. Hè, uh, uh, prachtige overwinning voor McLaren. Ja gouden team natuurlijk van vroeger. En uh, geweldig dat ze er weer helemaal uh, bij zitten. En leuk voor Dicciardo. Mooie winnaar. Ik, bedoel, uh, ja. ik had toch even misschien verwacht dat hij die, die Norris er voorbij zou laten. Van, uh, nou, die heeft nog nooit gewonnen. Misschien... Maar had jij, ja, had jij dat gedaan? Nee, maar ik had ook niet gedaan. Hoor. Maar uh, nee, echt No way in hell. Nee, nee, nee, nee. heel raar geweest. Het is altijd ruimte voor zijn beker in je kast nog. Zo? Ja, absoluut, ja. <laughs> <Ja. laughs> Je hebt geen 38 auto, maar die beker nee, gaat erbij. Nee, nee, nee, <laughs> ja. ja. En het was natuurlijk ook de beste, uh, beste plaatsering voor, uh, voor de klassering voor, voor Norris. Dat is op zich, uh, maar ergens in het begin van de race hoorde je Norris via de boordradio zeggen dat Daniel... Dus langzaam voor hem was dat hij er langs ja, Maar, ja, maar daarna dat... heeft hij hem gewoon op zoek gereden. Want, ja. hij, want die Ricciardo heeft in de laatste ronde nog even de snelste ronde gezet. Hè? Het was wel slim dat hij dat zei. Want ja. uh, hij, hij had misschien gehoopt dat de teamleiding zou zeggen: van nou... er maar langs. Maar, dat, ja. maar die denk... kunnen op de data zien dat hij helemaal niet Tuurlijk, is. nee, dat is ook waar. dat is uh, de Rome. En, en, en, Ja, Monza is toch een uh, merkwaardige race. Vorig jaar won uh, Pierre-Costelis daar heel ja. onverwacht. En uh, nu uh, heel weer een onverwachte uh, winnaar. Ja, onverwachte winnaar. Dus, maar dat maakt die race eigenlijk hè, wel heel erg leuk, hè? Uh, nou ja, we, hebben, we moeten een uh, beetje wachten hè, voor de Grand Prix weer, dus uh, pas over 14 dagen. Uh, wat we wel over gehad hebben is de, uh, uh, tennis. Jo open. We hebben dat nog een beetje gekeken. Meisje, ja, was, meisje van, van, van 18, van 18. Hè? Ja, meisje van 18. Dat was natuurlijk ook heel knap. Twee meisjes, uh, ja, twee jonge meisjes. Een van 19, één van 18. Ja. Ja, de, de, prachtig dat er een paar die meiden... Weer, ja. Ja, ja, een paar nieuwe, paar nieuwe gezichten komen in dat de, vrouwentennis. Dat was hard nodig. Maar bij de mannen uh, was het ook een prachtige wedstrijd. Ik heb hem uh, gedeeltelijk gezien. Uh, Medvedev won uh, de Rus. Vroeger uh, enorm uh, heethoofdig tegen die umpires en tegen zijn tegenstanders. En weet ik het allemaal. So John McEnroe. Maar het, is nu, uh, het, het, het lijkt me wel een machine, die gozer. Die slaat gewoon alles terug. Ja. En, en, en keihard ook nog een keer. Dus <lacht> um, ja, die Djokovic die, die werd er ook helemaal gek van. Hij zou uh, alleen recordhouder kunnen worden met 21 Grand Slam-zegels. Dat we geduld hebben. Is hij dus niet. Uh, hij zou de derde speler geweest zijn die alle Grand Slam's in één seizoen uh, had gewonnen. Maar <lacht> ja, dat is ook niet gebeurd. Maar uh, het was wel leuk dat hij uh, met Wadef na afloop zei van. Uh, ik sta hier tegenover de beste speler van de wereld. Toen zag je een big smile bij Djokovic. Bij dat was wel, Sportier, wel aardig ja. natuurlijk. Hè? We hebben hier in, in uh, hebben we trouwens ook toptennis gehad de afgelopen dagen. Standvoort uh, uh, uh, deed mee, helaas de finale je speelt niet. hoofdklasse toch? Hoofdklasse, dus uh, landskampioenschap gemengd teams, dat doen ze daar mee. En um, ja, jammer dat ze de finale niet gehaald hebben. Ze waren wel uh, de, de, de, de kampioen van vorig jaar. Uh, Talent Sport. de naam zeggen jullie iets? Ja zeker. Nou, die deed mee, maar die deed ook mee in, uh, in uh, de US Open. Die haalden daar de tweede ronde... Um, dat is op zich al heel knap als je de tweede ronde haalt. Want dan pak je toch uh, enkele 10.000 euro's, et cetera. Maar hij, moest, uh, tegen hij heeft tegen de gespeeld in de tweede ronde. Jammer joh. Ja, dat was een soort van jammer joh. Maar ja. hij pakte daar toch zeven uh, games. Dus uh, 6-2, 6-3, 6-2. Maar een uh, prachtige ervaring voor die jonge gozer ja. uh, in het Arthur Ashe Stadium. Hé, uh, toen... hey, uh, Hans, heb ik even niet gehad over Botic van de Swaffelmansen. Ja, ja, van de zandsgulp. Ik wou, ja. ik wou het net zeggen. Van de zandsgulp, ja. Ah, ja. Bah, bah. Maar het is niet geëindigd op in de laatste... Acht. Laat het kwartier ja. uit of zo. Tegen Medvedev, uh, hè? Ja, Medvedev heeft verloren. Ja, in Florida. Ja, ik moet er ja. nog iets bij zeggen. Medvedev heeft uh, bijna alles straight uh, gewonnen. Behalve ja. tegen Botek van de Zandschild. want daar moest hij één set bij Ja, je dat klopt, ja, inderdaad. Ja. Want zij in de finale uh, ook gewoon drie set Gewoon een ja. drie set, ja ja, ja, ja. Is wel gestegen van 117 uh, naar 62 op de Wereldranglijst. Dat is natuurlijk een aardige sprong die hij gemaakt heeft. De top, als je top 5, top 70 zit... in de, in de tenniswereld... Uh, dan doen we het wel goed hoor. Met uh, prijsgeld, et cetera. Nou, ik wil even nog uh, eindigen... met... Uh, uh, Ronaldo. Die uh, Zo, bij Manchester United oh, terug is. Lekker, he? He? Nou, twee dooppen gemaakt... Grappig is dat Lee Graham... Frank, leuk, Frank. Vind jij het leuk om te horen voetbal? Ja, leuk, maar. Voetbal. ja, man, voetbal. Uh, ja. Dat is jouw ding. Ja. Op zo'n veld ja. met uh, twee van die doelen. <lacht> 11, 11. <lacht> meter op honderd is dat ongeveer. Maar weet je wie Ronaldo is? Ja, die man met het mooie haar toch? Portugese voetballer. Ja. Samen met Messi de, de, de Ja, de bekendste met de kapsel. Voetbal. Maar die is nu naar Manchester United gegaan in Engeland. Dus daar is hij ooit. Club van Abramovic? Nee, dat is Chelsea. Nee, dat is Chelsea. Maar uh, Chelsea, bijna yeah. goed. Maar Manchester ja. United is een van ja. de grootste clubs met ja. Real Madrid en hij is teruggegaan. Van Juventus, hij heeft voetbal Manchester United, toen naar Real Madrid, ook een grote club. Toen naar Juventus, Italië. En nu is hij weer terug, waar de zegen toch begonnen is, Met Manchester United. En dan speel je je eerste wedstrijd en nu gaat Hans Legger wat gebeurt. Nou ja, hij maakte er Twee doelpunten. Dat stadion natuurlijk allemaal ging uit allemaal. Mooie comeback. Mensen in het stadion gingen uit hun dak. Prachtig, mooi verhaal van die reserve doelman Lee Grant. Gaat Messi ja. ook terug naar Barcelona, denk je, of dat wint? Nee. nee. Nou, hij nee. ja, is oud. op een gegeven moment is het afgelopen. He. Ja. Je, je kan niet tot je 56ste... Okay. Nou, nou dus Sjaak Zwart denkt daar anders over. Hoor. <laughs> nou, ja. Die voelt ja, op zijn 81ste. Ja ja, ja, ja, ja. Maar Lee Grant, de, de reserve doelman van Manchester United, die heeft gezegd van... Uh, ja, het is ongelooflijk wat voor invloed zo'n zo man heeft, zo'n... Zo ...die dan even terugkomt... ...en uh, niemand durft er namelijk een toetje te gebruiken... ...ze, ze, ze eten daar warm... Uh, uh, ...smiddags bij die spelers... En normale namens een toetje, crumble custard. Uh, <laughs> nee, en custard. Crumble? suiker. En custard. Welke suiker erin? Ja. Zet er die koekjes van je. Ja. Maar uh, de, sinds Ronaldo er is, durft niemand meer een toetje uh, <laughs> te nemen. Nee, die man die zo, die leeft zo gezond. Ja. Ja. Hij uh, eet alleen maar quinoa, avocado en eieren. Leeft een hap uit het gezond. Ja, ja, dat gras natuurlijk uh, heerlijk. En maar hij maar, zet maar, het toch ook bij uh, daar Daarom is het ook 100 hij meter. Ook he? Bij het, uh, het laatste la la la la toernooi heeft hij toch ook die fles cola weggeschoven. Ja, klopt, Want, ja. Bij de best ja. Ja, maar hij ja, ja, ja, ja. had met cola, ik, wat, of was, ja. het, was iets aan de hand? Er iets leeg over ze. Maar er zit suiker in, in ja. frisdrank. En hij doet niet aan... Ja, hij doet niet suiker, ja. Ja. Hij hey, uh, uh, Frank... zou het niet, soms een taartje nemen voor jou ja. hoor. Hey, nee, maar Frank, ja, denk, ja. hij, uh, hij eet dus gras. Hè? Ja. Dus dat uh, is ook het gras uh, ja. wat in uh, ja, het, het voetbalveld ligt. Hè? Ja, dus ja, zit nou, Er zitten soms wel eens hele ja. happen eruit. En dan ja. weet je dat Ronaldo daar aanwezig is. Nou, nou, was, nou, snap ik hem. Was, de andere komt is de ja. groene. <laughs> nee, maar goed, uh, leuk <laughs> dat hij terug is. Het maakt de Premier League alleen maar interessant. Zeker. Hartstikke leuk natuurlijk. Hoewel ik gisteren na een wedstrijdje een half uurtje heb zitten kijken tussen Everton en uh, Burnley... Nou, dat is, dat is hetzelfde als uh, Telstar tegen, uh, ja. weet ik veel... Uh, stoke on Trent tegen Wolton ja, ja. Wat zeg je nou? Sto Sto Sto stoke, on ja. stoke on Trent tegen Wolton, ja, ja. Ja, dat is ook een... Ja. Hoe weet jij dat nou? die Ja, het schiet me ineens te binnen. Nou, geweldig. Ja. Ja. Ja. Ja, die Frank heeft ja. ook een raar hoofd. Ja, stoke on Trent. Ja. de derde klasse die nog nooit iemand houdt. Ja. Ja. Frank ja. gaat ja. niet van voetbal, maar Stoke on Trent tegen Wolton. Ja. Ja. Dat weet hij niet, Hij bent ja, hij he fijne autisme. Ja. Nee. <laughs> Wolverhampton Wil, ja. Wanderers, ja. Ook van gehoord natuurlijk. Ja, dat ligt ja, in de buurt ja, okay. van Manchester weer. Dus dat Tony heeft ja, over... Volgens, volgens mij, dat komt uit de vierde klas. Ja, of is ook op, helemaal normaal. Dat, je dat een heeft hij bij Torquay. Daar ja. hebben ik we straks wel een, een verhaal over. over Torquay United. Ja. Torquay United. Ja. Tor United ja. Het beroemde ja, ja, ja, ja, ja. verhaal ja. met de hond en de bijtende ja. bij hond. Ja, fantastisch. Ja, ja. Bij filmen kan ik het over vertellen. Maar dat is echt de onderklasse. Daar moet je je eigen brood meenemen naar het stadion. Zo'n voetbalclub, weet je wel. Mensen krijgen betaald de consumptiebonnen van de slager. Stans het mee. Ja, ja, dat. Ja. ja, Zo komen we van Max Verstappen op uh, Torquay United. Ja, nee, ja, dat was ja, ja, ja. het sportgedeelte. Ja, okay, dan nou, dan ik ga ik. je, ja, je sport? nog ja. iets meer sport? nog iets met sport? Nee. Er nee, nee. wordt niet getrapt, nee, nee, geen fietsers. Nee, nou, als mij is er de niet gefietst. Ja, van der Poel had uh, weer gewonnen, een wedstrijd. Na zijn rugblessure. was de eerste wedstrijd gelijk weer gewonnen. Dus dat, uh, oh, ja? oh ja? Ja, ja, ja. Okay. Dus dat, uh, dat, uh, dat was uh, eigenlijk de terugkeer van me. Dat noemen wij nog steeds geen sport, toch? Wat? Wie wat? Darts. Dus darts. darts. Dat is wel niet. Ah, weet nou, ja. nou, Schotland heeft het. Uh, uh, kan je net zo goed Boer Gold. World Championship gewonnen. <coughs> die, uh, die man met die. Met die. Met die, met, met, die, die poof, met die stickers op zijn hoofd. Oh ja, ja, ja. LK, ja, ja, ja. Ik weet niet meer hoe die heet. Ja, die weet ik ook niet. Weet die Piepo de Klauw met die gekleurde broeken en, ja. en die ja. Hanenkamp. Ja. Ja. Hamilton. Ja, als je die man ziet, ja. dan is een enorm kermisattractie. Ja, maar hij kan ook pijltjes gooien. Familie van oh, Hamilton of niet? Dat dan Bastien Adriaan pak je. Maar Schotland. Schotland heeft nu de World Cup. Dorf. Ja, dat zou zomaar kunnen, hoor. Ja. Ja. ja, ik vond het niet helemaal het dors. Nee, zei, dat snap Maar, ik. Uh, maar de hele volksdommen vinden het fantastisch. Ja, tuurlijk. De maar ja, ik vind het, de, de, de, de finales van het WK vind ik ook wel leuk, maar uh, ik ga niet uh, al die die wedstrijden nee, nee, Nee, nee. Nou, nou uh, ja. mooi muziekje, ja. Dat nou, nou, lijkt me uh, een goed uh, plan. Fleetwood Mac met Dreams. Goed, man. Mark, uh, met Dreams, uh, ik, uh, ik, uh, ja, je, we vroegen ons net af, was er nog wat gebeurd in Zandvoort? En toen uh, werd er een verhandeling gevoerd over uh, het verbouwen van Café Neuf. En daarover werd er op een gegeven moment uh, op, uh, op restaurantniveau uh, verder gekletst. Ja, ja dat klopt. Uh, maar dat ja, was wel ja. uh, ja, interessant. Wat wordt het nou? Een Peruaans-Japans restaurant? Ja, Peruaans-Japans, dat is er helemaal in. Uh, het loopt in Haarlem als een tierenlier. En diezelfde eigenaren die hebben het dus in ja? Café Neuf gekocht. En dat gaan ze dus vanaf al het essentieel bedoelen. Nou ja, ze zijn nu begonnen met slopen afgelopen twee dagen en uh, vier, vijf man die uh, pleuren gewoon alles in een grote bak. En, uh, Ze hebben natuurlijk even netjes gewacht tot uh, het hele ja, ja, ja, ja, netjes. Ja, dat is zeker netjes. Keurig ja, en, ja. En, en, en dingen eromheen. Tijdens de Grand Prix stonden er ook grote hekken omheen. Ja. Beter, want uh, ja. het is natuurlijk geen gezicht, een van de mooiste ja. terrassen. Ja. Ik, ik kijk uit, hoor, mooie resten. Ja, zeker. Ik hoop dat het gaat lukken, maar ja, we hadden er net al een beetje over. Ik Zandvoort is een culinaire. is culinaire uh, volk van, uh, van Nederland ongeveer. Die houden allemaal van amuse bouche en voor je een mooie drie. vier, vijf gangen. is amuse bouche is dat. Ja. Ja. Wat is dat? Ja. De klein kutappie is dat zeg. Maar ja. ja. is de mooie niet? Doe maar op moest bij. Ik moet ik denken aan wat Frank ooit nog eens een keer vertelde dat je op vrijdagavond bij Molly binnenkomt en dat uh, dat op een gegeven moment aan Tof Wiersman gevraagd werd: "Wil je nog een stukje brood?" Ben je goed voor die maar toch? Geen vogel! Nee, <laughs> nee maar ja, ik zal was... nooit vergeten wat het er net was: dat Frank en Lot, uh, die in het casino altijd. Uh, die begonnen Ruud Lamert ja, naast ja, de Kippentrap, ja, ja. waar vroeger ja, een cafeetje Kerkhoven zat. Ja. En die begonnen dan een, een, een restaurant dat net boven Bistro uit kon komen. Dus net even één stapje hoger. Ja. Nou, de, de, de, luister van, dan, dan moet je het hebben van mensen buiten zandvoort. Want zandvoort ja. vindt gewoon lekker... Ja, en ze niet ingewikkeld, Ja, hij is een ik. Te, te dure kok. Want die kwam uh, bij Krijn ja, ja. vandaan, had ik begrepen. Ja. En net even te weinig tafels... Om het, om het rendabel uit, uh, te maken. Ja. Ja, ja. Maar op zich uh, was het. Overigens dat restaurantje waar vroeger de Willy's Bar. Zo, weet je, of, naast Evi, daar zit, daar zit ook een ja, restaurant. Ja. Dat is best wel goed. Ja, dat, dat is een, wel goed, ja. Dat is een goed restaurant. Ja, en en wat zonder wel... Kluiver bij Evi, dat was, dat ja, was, dat was we... natuurlijk maar ook iets boven de rond. John is natuurlijk een fantastische ja, kok, maar dat zit net. Nee, nee, Evi, ja, dat, net joh, dat gaat niet lopen, dan moet je van mensen van buiten. Vier viergangen ja, minuutje. Wel op strand, dat zie je ook, op strand bijvoorbeeld zijn bijvoorbeeld. Bij Ubuntu of bij uh, Tens 6. Dat is, of plassant. Dat ja. zijn mooie, die hebben gewoon echt, dat is echt een mooie keukens. Ja. Maar die hebben, natuurlijk, die hebben het van mensen van buiten. Ja. Ja. Ja. En dan moet je... Die, die waarderen wel een, keer, een half kreeftje... Op een, op een beetje verslaan met ja. Uh, gedoe. Ja. Ja. ja, en een amuse niet te vergeten. Amuse ja. de ja. amuse Nou, Er is uh, een, een kok, nu we toch over koks hebben... Ja. In, uh, in China. Die was bekend van zijn uh, soepen. Met, met goed vlees erin en zo. Vlees van cobra's <laughs> gebruikte hij dan. Ja. Zelfs zijn delicatessen. Maar op een gegeven moment uh, hij was hij trots dat zijn uh, soep op het menu stond. Maar op een gegeven moment was hij weer bezig met het bereiden van, uh, van de soep. Dus hij had uh, een of andere cobra had hij 20 minuten voor hij de soep in ging. Ja, hoe maak je het, cobra? Ja, kop afhakken ja. eerst. Ja. Maar dan zou je zeggen... 20 minuten, ligt die kop daar al. Er staat in elk kookboek, hè? Cobra 20 minuten. Ja, ja. Kobra, ja. nummer 43. Well, al pakken ervoor, ja. Maar op een gegeven moment dacht hij... nou, ik zal dat uh, kopje even in de prullenbak gooien. Maar toen beet hij hem toch nog. En toen was hij gewoon met een paar minuten was hij, uh, dood. Mooi, hè? Nu ja. Ja. Dus, uh, ja, heftig. kopje over? kokkie over, ja. ja. kokkie over. Het zijn ja, alweer... Binnen 30 minuten moet er dan een, een, ja. een antigif worden toegediend. En dat, in dat geval lukte het niet. Dus kokkie kon niet meer Echt. na vertellen. Het anticobra gift ja. in mijn andere broekzak. Sorry. Ja, ja. ja dat, oh. kan, dat kan zo'n plan beter dood zijn. Hè. Er waren in uh, Cel zaten, uh, België. Nou ja, hij, was, hij, hij dacht hij dood was. Ja, als ik ja, de maar, kop afhak, ja, ga je ja. nog niet 20 minuten ga je een plaat aankomen. Ja, ja. Wat dat betreft, dat is een kip. Ik bedoel, je ja, blijft ook leven, toch? Ja, ja, ja, ja, gaat die ook ja, even door. Ja. ja, dat klopt, ja. Maar in in waren zaten, waar de twee uh, vissers... die haalden een dode uh, oh, ja. een python uit het water. Hè, en uh, 4,5 meter lang <laughs> een wurfslang. uit. is eigenlijk normaal in Zuidoost-Azië. Maar ja. die worden ook uh, gehouden. En, uh, en dierentuinen zitten ze ook in. Die kunnen 7 meter lang worden. Ja. Maar die haalden gewoon een dode python eruit. En uh, nou ja, die, die moet je dan 30 minuten bakken zijn. Maar die hebben ze heerlijk opgegeven. Dus, uh... Maar dat verse Python er uh, wel een beetje van sla. Dat, ook, dat ja, een leuke is ook wel leuk zijn voor dan, is dan normaal is die het, Kun je dat Peruaans-Japans maken of niet? Ja, Python. Het, ja, ik zou er dan persoonlijk 43 van maken met soetsoede -soet. ja, ja, vind ik ook lekker. Ja, om toch een beetje een Aziatische sfeer ja, maar te maar vind, weet je, Ik ben dol op, op Peruaanse. Er zijn een aantal gerechten. Ja. Ik ben eens in Peru geweest. En dat is leuk. Ik vind die Peruaans kijken best interessant. Niet heel interessant, maar... De aardappel aard... komt toch uit Peru? Zeker. Ook, ja. ja. Pirouwase en de Aal, ja, ja, ja. ja En de panfluit. Panfluit ook? Ja. Panfluit ook, ja. ja. Je ziet ze niet meer hè bij de Albertanus. Nee, ze stonden ze wel op straat. hè ja, ja, Ze ja. zijn verdwenen. Iemand heeft ze waarschijnlijk meegenomen in een busje... en ergens anders afgezet. Nee, maar ze stonden vroeger stond bij elke supermarkt. Ja, de Piroaise ja. panfluitjes Maar die hebben nu gewoon ja. kraampjes en verkoopjes van die gelukse... die armenpaten. braadpanfluit. Ja, van die braadpanfluit. <laughs> maar, maar het is een peruaans-Japanse. We hebben een Japanse keuken. Ja. En het is een beetje, ik heb toch altijd nog een beetje... waar ik ook niet tegen kan. Af to zie ze nog. Als dus je richting Wassenaar rijdt, uh, binnendoor... dan staat er een restaurant Peking of weet ik wel. Dan staat er Shin Int. Shin Int. Ja, chinese ja. restaurant. Ja. Wat natuurlijk onzin is. Maar dat vind ik ook met peruaans... dat heeft namelijk geen ene fuck met elkaar te maken. Nee, nee dat klopt. Alsof niet. je Hongaars-Portugese Hongaars ja. keuken... Ja. Hongport. Hongborg, Hongborg. Ja. Ja. aan de Word je ook uh, opgesloten. Maar blijkbaar zijn er overlaps. Sin Int, ja. Sin Int. Ben je wel ja. in Int geweest? Ja, vast. Ja. ja. Moeilijke kleedjes ja. op tafel. Ja, ja toch, ingewikkelde papierklees. Ro rode draken aan de muur, met ja, een kuisje, ja, ja. de blauwe ja, lotus. Ja, rode ro lampjes over de kamer. Als een chin-int ja. in Nederland weet je precies ja. wat er binnen te wachten staat. Maar het laatst was er op televisie dat ze een soort van culturele erfgoedstatus hebben verkregen. Het Chinees Indisch Restaurant in Nederland. Zeker. Dat is mm -hmm. natuurlijk een van de oudste exotische keukens in Nederland, toch of niet? Nou, het is geen exotische keuken, want nee, er was Babi voor je. Buiten de, de, de boerenkool ja. dus om, ja. Er is geen Chinees die eet Panga eten. Nee, dat nee, de is niet meer dan eet. Ja, nee, het is ja, allemaal ja, voor ons ja, gemaakt, joh, ja. die onzin. Ga ja. jij China eten en bestel eens Fooyong Hai, ja. uh, Chup ja. en babi Panga. Nee, ja. No ja je weet alleen dat het goed komt als iemand vraagt Sam Babi? Ja, precies. Uh, maar dan dan nee, China in Nederland doen er, er ook al meerdere keukens bij. Ja, ja he, er komt 200, 200, ja. En 200 ja, verschillende keukens in China. is niet normaal. Ja. Maar die, die heeft nog nooit iemand van Babi Panga gehoord. Daarom. Nee, dat, dat, nee, dat, dat, dat, dat is Die hebben ze echt van die domme Hollanders ge, gebrouwen. Ja, echt, seriously. Ja, nou ja dat is mooi. Ja, absoluut. Ja, goed, maar dat ja. is een beetje andersom. Wij, wij staan bekend om onze stroopwafels. Over ja. de hele, ik moet voor altijd mensen in het buitenland stroopwafels opsturen en meenemen. Alsof wij de hele dag op fucking klompen lopen en stroopwafels eten. Dat is ja. ook onzin. Ja, precies. Ja, op drop moest ik ook ja. nog. Een... Ja, drop, drop stroopwafels. Ja. Kaas. Zo, ja. Kaas natuurlijk. Ja. En zo hebben mensen ook een verkeerd beeld van Urk. Dat mensen daar met visserspak en klompen lopen. Dan lopen daar gewoon naast. Mensen lopen naast. Ja, ja. Met, met ja. ja daarom. Ja, ja dan weet ik ook. sta je maar. ook naar wat te kijken je Wat je een, een prachtig coronaprotest Wat een idioot. Ja, wat een ja, idioot. Ja, ja, wat nou, een, kerk, mafketel Vorige week werd bekend: Urk is het dorp uh, waar de minste vaccinaties zijn. En dan niet de oudjes, gek genoeg? We zijn er bijna. Waar zijn we? Nou, het we nieuws. zijn er bijna bij het ja. nieuws. Dus je, je mag het verhaal inzetten. We hebben we straks uh, ja na de break? Want uh, anders zit je stroo er aan ja. het in je verhaal en dan is het. Ik er was een al een klaar keer, met mijn verhaal bijna. Ja, nou, bijna. Oké, okay. maar ja, het is goed. Tot <laughs> zover Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur.